Vorige week uh, was mijn naamgenoot Ja er hier uh, in de studio bezig tussen 10 en 12. En uh, die draait eigenlijk alle muziek uit alle windstreken. En ineens kwam daar ook Bob Marley voorbij. Ik denk dat is wel een hele leuke om een beetje te openen. Dus uh, dat was het uh, nummer wat hij van de week heeft uh, gedraaid in uh, zijn tijdslot tussen 10 en 12. Uh, maandag tot en met woensdag volgende week is hij er weer. Dus uh, mensen, uh, hij komt weer terug. En dan zal hij ook weer muziek uit alle windstreken laten horen. Zeven minuten over tien, welkom. Uh, ik zei al, Bob Marney en uh, de Whalers openden deze maandagochtend 25 mei. Het is uh, nu weer mijn beurt om de hele week hier uh, de muzikale gasten uh, te zijn. Niet alleen dat, maar er komen natuurlijk ook allerlei dingen voorbij. Uh, vandaag uh, zitten in de uitzending uh, David Molenburg en uh, Hille Jansen... Uh, David Bolenburg hoeft geen verdere introductie uh, te hebben... want dat is gewoon de eerste burger van dit dorp, burgemeester. Maar zoals uh, de eerste keer dat ik hem uh, hier in de uitzending heb uh, gehaald... was het op een gegeven moment... ach, laten wij ook eens even gezellig doen. Straks, als de plichtplegingen gedaan zijn... dan wordt het weer gewoon je en jij... want dan zijn het weer gewoon twee muziekliefhebbers onder elkaar. En David heeft ook nog iets uitgezocht... wat perfect aansluit op... Uh, Iets wat uh, actueel is uh, geweest, want uh, dat uh, had te maken met 18 mei. En daar zal de muzikale keuze ook op gebaseerd zijn. Dus dat uh, kom je straks uh, aan het eind van dit uur tegen. Ik uh, doe er zelf al een klein voorschot van diezelfde band. Dus, dus uh, de mensen die uh, die band heel erg hoog hebben zitten... die moeten zeker aan het toestel blijven zitten. Dat kan via uh, de website... Dat kan via de radio, het kan ook via tekst.tv, eh, noem maar op. Het eh, is allemaal mogelijk. Eh, wat hebben we dan nog meer? Half elf eh, komt jammer voorbij met eh, het nieuws... Eh, wat eh, de afgelopen 24 uur is eh, geweest. En niet alleen eh, in denk ik, eh, binnenland, maar denk ik ook in het eh, lokale gedeelte. Eh, hier in Zandvoort zelf. We hebben tenslotte een hemelvaartweekend eh, achter de rug. En om half twaalf, dat is even veranderd... want Ome Ben is nu bezig balletjes aan het slaan op de golfbaan. Dus die uh, is uh, ja, weg. Uh, die, uh, die komt niet 1, 2, 3 uh, de groeten meer doen. Dus dat vaste onderdeel is verdwenen. Maar om half twaalf komt wel Mick Boskamp. Dus we hebben dat even opgeschoven... omdat er anders dan weer een gat valt. Nou, dat uh, is uh, eigenlijk in het kort uh, het uh, spoorboekje voor vandaag... En dan hebben we natuurlijk ook uh, muziek uit de muzikale onderstroom. Eén ervan uh, is uh, deze, uh, Stevie May Robin. En het nummer dat, uh, dat hebben we volgens mij afgelopen donderdag ook laten horen hier bij uh, Alternative FM. En uh, dat is ook uh, de reden waarom wij aandacht uh, vragen voor de Nederlandse muzikanten. Want ja, het is natuurlijk uh, um, lastig in deze tijden om optredens te doen. En wij zijn ervoor om in ieder geval de kast dan toch nog enigszins te spekken via de Buma. En dat doen we dan op deze manier. Het is dus een beetje country-achtig. Dus het zou ook zomaar kunnen passen bij uh, Jan Funnicott en zijn programma Out of the Blue. Stevie May Robin. out of Suddenly you hit the break, little did I know, you made up your mind, tell me where I was I when you decided, we should be friends. ...van die presentator die ineens uh, zijn playlist uh, half heeft uh, geweest. Nou, dat uh, overkomt me net. Dan uh, voel ik me net een soort Marcus van Dam... Uh, ...die afgelopen donderdag ook uh, iets uh, wilde doen in het nul stop uh, systeem Dan... Uh, zit er zit enorm veel water op mijn voorhoofd. Probeer dat nog even in de loop van dit uh, nummer nog even een beetje terug uh, te brengen. Nou, dat is me dan wel gelukt. Maar dat uh, kost me dan weer uh, bloed, zweet en tranen. Zo, is ook trouwens een liedje ooit over gemaakt. André Haas dus, uh, die, uh, die heeft dat eens uh, een keer uh, gedaan. Dit was Everything But The Girl. Het schijnt ook dat uh, een van de twee leden... Uh, uiteindelijk besloten heeft uh, om als man verder te gaan. Ik uh, meen dat het de zangeres is uh, geweest die dat, uh, de, dat op uh, haar geweten heeft. Ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Uh, maar ze hadden in ieder geval in 1995 uh, of 1996... rond die periode hadden ze een hele grote hit. Um, um, daarvoor hoorden we een, uh, ook een heel mooi nummer van Stevie May Robin. Out of the Blue dat was het moment dat ik de hele lijst al zat te wissen. Dus, dus ja, dat is dan, dat is dan ook uh, een beetje onprettig, moet ik erbij zeggen. Maar ja, goed, uh, het is allemaal uh, opgelost. Gisteren zat ik zowaar ook nog uh, naar collega's uh, Rob Harms en A.J. Vos uh, te luisteren. En dat was ook weer uh, iets kopieergedrag uh, vandaag, hoor. Toch een klein beetje, maar goed, uh, dat moet ook kunnen. En er zat een alleraardigste instrumentaal nummer van een uh, hitserie... op televisie wel te verstaan... En dat was dit nummer. En ik vond het toch wel eh, ook gepast om hem ook vandaag maar eens eventjes op te poetsen en af te draaien. Jan Hammer. Met Crockett's Theme. En dan weten de diehards over welke televisieserie je het hebt. Namelijk Miami Vice. onafhankelijke muzikant in de wereld die er rondloopt, dat is Ruud Houwling. Hij is destijds ook genomineerd in Amerika voor een, voor een prijs. Die heeft hij uiteindelijk niet gekregen. Maar het, het, ook het bijzondere is, hij is ook ingezetene van dit dorp. Dus dat is de reden waarom we hem ook draaien. Support your locals, dus dat is ook vaak genoeg beklemtoond in de uitzendingen van, van deze omroep. Uh, namelijk dat je dus zoveel mogelijk je uh, ondernemers hier in het dorp moet steunen. En eigenlijk uh, zijn dit de muzikale ondernemers. Uh, want Ruud is een uh, ondernemer als het gaat om de creatieve kant wat betreft het geluid. Niet alleen dat, hij doet nog meer dingen. Maar goed, uh, wij denken van dat we hiermee uh, natuurlijk de ondernemers een dienst bewijzen. Hetzelfde geld dat je ook het brood bij de bakker moet kopen. En dat soort dingen. Bij de plaatselijke bakker dan wel te staan. Hetzelfde geld voor de slager. Hetzelfde geld voor de kaaswinkel. Hetzelfde geld voor de vieskraam. Zo moet je het eigenlijk allemaal zien. Zo dadelijk gaan wij praten met Jelmer. Maar zover is het nog niet. Wij hebben nog één nummer wat we nog eigenlijk willen laten horen. En dat is een dame die sinds haar twaalfde liedjes schrijft. En dit uh, is ook alleraardigst in de mailbox van de, deze omroepen gekomen. En natuurlijk, Alternative DvM zal Alternative DvM niet zijn als wij ermee aan de haal gaan. En dit zat er dus ook in. LS, beautiful goodbye. I wiped the tears out of my eyes. This is the moment. The end of goodbye. Myself while oh, I try to keep it together, tell me why. heet de dame Emily van Ellerswijk. Ze noemt zich LS. En dit was haar nieuwe single... of haar eerste single, Beautiful Goodbye. Nou, hij klinkt uh, wel, uh, dacht ik, goed en redelijk. Um, tijd voor het uh, nieuws uh, door te nemen met Jelmer. Want die heeft uh, afgelopen donderdag en vrijdag hier uh, lekker mogen zitten. Uh, maar dat zal even nu, uh, deze week, uh, er niet uh, van komen. Want het is Groene Bakkerweek en dan mag ik altijd uh, wel uh, naar buiten. Yo, ik hoor je al lachen, Jan. Uh, maar uh, niet getreurd, jij mag uh, weer de week erop. Hè? Dus uh, in de week van Pinsteren ja. ben jij weer aan de beurt. Op donderdag en vrijdag zit er weer een koper aan het roer. Dus ja, dat jij, die opmerking heb jij ook uh, gemaakt, uh, heb ik gehoord ja. donderdag en vrijdag. Dus, ja, <laughs> <loop. Ja. laughs> uh, maar uh, je hebt nu uh, zitten je nu weer met een uh, andere functie, namelijk uh, het, uh, het hunten en het jagen van nieuws. Dat, uh, dat heb ja. je nu uh, gedaan. Uh, wat is jou opgevallen hier in deze buurt? Ja, in het uh, afgelopen weekend is er weer veel gebeurd. Uh, we beginnen met een uh, positief uh, nieuwtje, want vanaf vandaag kunnen verpleeg, uh, verpleeghuizen in Nederland onder voorwaarden weer bezoek ontvangen. Voor Kennen betekent dit dat bewoners van onder andere woonzorglocatie Bodaan in Bentveld vanaf vandaag weer beperkt bezoek mogen ontvangen. Huis in de Duinen zou hoogstwaarschijnlijk spoedig volgen. Tijdens de persconferentie van 19 mei heeft minister De Jonge bekendgemaakt dat uh, beperkt bezoek is toegestaan. Mits er geen recente coronabesmettingen zijn op de locatie en er kan worden voldaan aan de voorwaarden van het RIVM. Audrey van Schaik, bestuurder van Kennemer Hart, laat weten zeer uh, blij te zijn voor de bewoners en natuurlijk ook voor de familie. Dat de bezoekregeling in de Bodaan kan worden verruimd en uh, waarschijnlijk dus ook... Uh, in het Huis in de Duinen. Natuurlijk de tweede locatie in Zandvoort. Ja. Uh, dan het volgende. Door meerdere incidenten op hemelvaart is de maat vol voor de vakbond van de BOA's. Door middel van een mail naar de minister van Justitie en Veiligheid laat de bond weten. Het werk neer te zullen leggen als er niet snel maatregelen worden getroffen. Dat bevestigt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond aan NA Nieuws. De bond strijdt al langer voor een uitrusting met verdedigingsmiddelen als pepperspray en een wapenstok, maar daar wordt vooralsnog geen gehoor aan gegeven. In Aamuiden moest donderdagmiddag een boa met gezichtsletsel naar het ziekenhuis worden gebracht, nadat hij was mishandeld door een groep jongeren. Op een video van Dumpert is te zien dat toen de politie er met een wapenstok bijkwam, het geweld pas ophield. Ja, het is... Dan nog ja. Dat, dat, ja, dat je nog haalt nog je nog schouders erbij op, maar goed, uh, je ga, ja. uh, ga, maar, ga maar verder. Ja, <laughs> uh, toch nog een beetje Pride at the Beach dit jaar. Want mm -hmm. uh, ook al zou dit geen grootschalig evenement worden als de zomereditie geweest zou zijn. Maar wel met meerdere verspreide en diverse activiteiten. Mm -hmm. De verschillende mogelijkheden worden nu onderzocht, zoals een zandwoordse Pride. Het zou dan in de wintermaanden plaats moeten vinden. Natuurlijk, in, uh, tenminste als evenementen weer meer mogelijk zijn. Mm. Uh, de, de, er wordt ook gedacht aan een soort uh, themaweek. week, Pride at the Beach van verschillende thema's per dag. Maar in ieder geval in samenwerking met de gemeente Zandvoort Marketing, Holland Casino, Innovatiefront, Pride Amsterdam en verschillende ondernemers en ambassadeurs. En natuurlijk de vrijwilligers wordt een evenement georganiseerd om deze winter uh, de kerstverlichting regenboog, uh, regenboogkleurig uh, te laten stralen. Hm. Dat schrijven ze zelf. Uh, de organisatie roept op om op maandag 27 juli, nou dat duurt nog even, maar ze hebben vast de oproep gedaan, uh, om uh, iedereen de regenboog, uh, regenboogvlag uit te laten hangen. Trots met elkaar en trots op elkaar uh, luidt het... Uh, uh, Luikt de zin. Yeah. Uh, maar in ieder geval, ze zijn bezig voor om toch nog Pride at the Beach 2020 toch nog een beetje door te laten gaan, maar dan dus in de wintermaanden en in aangepaste vorm. Mm. Meer informatie hierover komt natuurlijk op in de social media. En heeft u nou zelf ideeën of vragen, kunt u het altijd mailen naar info at prideathebeach.com. Yeah. Dan nog als laatste even een uh, uh, gemeenteberichtje, maar best wel interessant eigenlijk. Mm. Want wilt u energie besparen en geld? dan uh, biedt de gemeente een bespaarbon aan. Met deze bon kunt u voor 50 euro energiebesparende producten uitkiezen... en krijgt u gratis advies op maat ter waarde van 75 euro. Het doel van de bespaarbon is om huiseigenaren te stimuleren... duurzame maatregelen te nemen met betrekking tot energie. Hm? Anno Takens van de gemeente zegt op de gemeentesite... dat deze bon voortvloeit uit de subsidie die van de Rijksoverheid... Over 90 gemeenten is verdeeld, waaronder dus ook Zandvoort. Deze subsidie kregen gemeentes begin 2020 om de CO2-uitstoot te verlagen en bij te dragen aan het klimaatakkoord. Het valt midden in de coronatijd, maar is misschien uh, juist nu een goed moment om over na te denken voor een uh, energiebesparende optie, zegt uh, Hanno Takens. Huiseigenaren kunnen daarnaast ook een gratis energieadvies aanvragen... Energiebesparende producten bestellen en gratis advies op maat, zegt uh, Hanne Takens op de website, met persoonlijke adviezen uh, die helemaal op maat is uh, voor uh, het huis. Daarom is het een goed idee om een deskundige in huis te halen, uiteraard met natuurlijk de anderhalve meter afstand. En het is vrijblijvend advies onder juiste maatregelen. Uh, en ze, uh, ze bieden vooral ook lokale adviseurs aan, dus uh, mensen die uit, uit de omgeving komen. Meer informatie over deze uh, nieuwe bespaarbon is te vinden op je raadt het niet. www.debespaarbon.nl Heel mooi. Heel mooi. Uh, ik vraag nog even of je nog even buiten de uitzending om... nog even aan de lijn uh, wil blijven. Dat, uh, dat uh, lijkt mij fijn, want ik, uh, ik heb je nog even nodig. Maar uh, dank voor dit moment. Uh, dat was Jelmer. Dan weer verder met de muziek hier bij uh, dit programma. En dat is een jarige Jeroen Kant... die zich helemaal uh, vergapen heeft aan gebakjes en noem maar op.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 Vandaag nu stond ze daar. Nu zijn ze niet zo gek te laten. Na bevalling oh zo zwaar. Door een lelijke baby geketend aan elkaar. We zien hem nog uh, daar optreden in Paradiso tijdens de finale van de, de Grote Prijs van Nederland in 2011 alweer. En toen uh, speelde hij dit nummer ook al. Dus uh, zo lang bestaat dit nummer. En dat komt uh, van goud of op je bek gaan. Bovendien uh, had hij toen nog een begeleidingsband en dat heette De, de Ratten in de Schuur. Maar tegenwoordig is hij ja, min of meer eigenlijk uh, solistisch uh, bezig, deze Jeroen Kant. En uh, dit uh, vonden we altijd uh, wel een heel uh, leuk uh, liedje. Dus uh, daarom uh, draaien we hem nog een keer. Nou, dan zijn we een beetje toegekomen aan het uh, moment daar. Want uh, dit is uh, het moment dat we even stilstaan bij het overlijden van Ian Curtis. Want over hem hebben we het. Uh, en die uh, vormde een illustre band in Engeland. Namelijk Joy Division. Hij is op een gegeven moment ook van fan zelf muziek gemaakt. Mede geïnspireerd door Jim Morrison. En dat haal je wel degelijk uit dit nummer. En dat is She Lost Control. En als het goed is gaan we straks ook nog even met David Bolenburg praten. En die muzikale smaak van hem van vandaag die sluit aan op Joy Division. Sterker nog, het is namelijk een nummer van Joy Division. Ja, het is een beetje duister, maar zo was Engeland wel met uh, die periode. Zeker aan het begin van de jaren 80. Ian Curtis uh, was een van uh, die mensen die dat deed. Joy Division. Uh, 18 mei 1980 is de man overleden. Ja, een heel tragisch uh, verhaal, maar daar komen we straks uh, aan het eind van het de gesprek uh, denk ik met uh, de burgemeester ook wel op. Want dat is een vervent muziekliefhebber. En laten we hem nou net aan de telefoon hebben. Maar goed... Uh, Goedemorgen, meneer Molenburg. Laten we eerst de plichtpleging even doen. Want uh, dan is het uh, even over de, de werkzaamheden die u doet als uh, burgemeester. Uh, ik heb een hemelvaarsweekend uh, gezien. En u was daar ook nog bij de regionale uh, zender NH-nieuws uh, nog te zien. Uh, is dat uh, nog een beetje naar tevredenheid gelopen? Ja, het, het was natuurlijk wel zo dat we uh, met... Uh, ...de nodige um, nou, maar zeggen, inspanningen uh, in, naar die dag toegewerkt hebben. We wisten mooi weer, vrije tijd, uh, mensen die ook weer wat, uh, wat meer de ruimte opzoeken. Uh -huh. um, we hebben daar heel hard aan gewerkt, ook in samenspraak met, uh, met de ondernemers op het strand... Uh -huh. uh, ...in samenspraak met de hulpdiensten. En uiteindelijk, het is wel vol geweest, maar het is uh, beheersbaar geweest. Mensen hebben zich over het algemeen goed aan de afspraken gehouden... Uh -huh. um, dus we waren al met al uh, aan het einde van de dag waren we tevreden. En er zijn altijd weer punten waarvan je zegt... nou, dat is voor, voor de komende periode ter evaluatie... Uh... Dingen waar we naar moeten kijken. Maar ja. per, 1 juni, of per 1 juni verandert de situatie natuurlijk ook, omdat dan ook de standtenten weer open mogen. Dus daar zijn we ons nu ten volle op aan te voorbereiden. Ja, daar kom ik zo dadelijk op, op de 1 juni, hè, want dat geeft u al aan. Maar eh, eerst nog even terug naar dat hemelvaartse weekend. Ik heb foto's gezien van bovenaf en daar viel het mij echt reuze mee. Ja, het, het aardige is als je uh, op een afstandje bijvoorbeeld uh, vanaf de Noordboulevard richting het zuiden keek, mm. dan leek het vol. Maar uh, als je dan de stand opstapt en je loopt er tussendoor, dan uh, is er voldoende ruimte. Mm. Uh, tegelijkertijd, we hebben wel een moment gehad waarvan we dachten van nou, het moet ook niet nu weer heel veel voller worden. Want dan uh, moeten die mensen wel een dus je beetje bovenop elkaar dus dat is het moment geweest waarbij we de toegang toch weer iets zijn gaan reguleren. Maar dat is maar heel kort nodig geweest. En um, ja, ook het treinvervoer uit Amsterdam is even druk geweest... maar dat viel daarna ook alweer snel tot een, een, een acceptabel niveau terug. Ja, begint die boodschap dan wel door te dwingen bij de mensen de, uh, in het land... dat het dan niet massaal naar, het, uh, naar de kust moet uh, gekomen uh, worden? Nou, Je ziet natuurlijk dat, dat mensen steeds meer de vrijheid opzoeken. Ja. Uh, dat is richting parken, richting stranden, richting winkelcentra... Um, en in de eerste plaats vind ik gewoon dat mensen heel erg hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Hm. En soms is het wel nodig om bij te sturen als overheden, ja dat, dat, dat is helaas maar zo. Ja. Um, we krijgen ook weer een fantastisch minsterweekend, dus daar zitten we ook goed naar te kijken hoe we dat uh, in, in goede banen moeten leiden. Nogmaals eigen verantwoordelijkheid voor mensen heel erg belangrijk. Tegelijkertijd, ja er wonen ook heel veel mensen in Zandvoort, dus we moeten het wel beheersbaar houden. Ja. Dan gaan we inderdaad naar 1 juni, wat u al zei. Uh, Gaat ook iets belangrijks uh, veranderen voor de horeca? Uh, ze kunnen zich opmaken voor een heropening. Dat klopt. Ja. 1 um, ja, juni om 12 uur uh, is het tijdstip bepaald. Uh, waarop inderdaad uh, zowel de horeca binnen beperkingen weer open mogen als mensen ook weer op terrasse uh, plaats mogen nemen? Uh -huh. Ja, um, uh, hoe gaat dat? Gaat dat ook in samenspraak bijvoorbeeld met uh, de veiligheidsregio Kennemerland? Nou, die speelt een belangrijke rol, want die uh, is uiteindelijk degene die de, de, de verordeningen opstelt waarbinnen wij mogen werken. Mm -hmm. Het is wel zo dat je nu ziet dat steeds meer uh, ook weer lokale keuzes gemaakt moeten worden. Geen gemeente lijkt op elkaar. Als je alleen al even kijkt, uh, Zandvoort en Bloemdaal, om maar even de strandgemeenten die tegen elkaar aan liggen en uh, hun wegen delen, zijn heel anders dan wijk aan zee. Mm -hmm. um, uh, of, of um, nou ja, Dat geldt ook voor maatregelen die bijvoorbeeld in het centrum genomen moeten worden. Dus dat bepalen we voor een belangrijk deel lokaal. En ik ben heel erg gelukkig en blij dat we samenwerken met, uh, met hele goede ondernemers. Die zeer constructief meedenken. Uh, je zal begrijpen dat als je maatregelen neemt. Je, stel dat je bijvoorbeeld zegt we gaan wat meer ruimte bieden. Je kunt de minder mensen op terrassen, laten die terras iets groter maken. Dat de winkeliers dan zeggen van ja maar ho wacht even, wat betekent dat voor mijn uh, klanten. Dus dat vergt heel veel overleg en, en passen en meten om dat uh, goed bij elkaar te krijgen. Ja, Nou is er afgelopen zaterdag uh, uit de mond van Theo van der Laan in het programma Goedemorgen Zandvoort nogal een beetje kritisch gereageerd op de voorzitter van de veiligheidsregio Kermeland, Marianne Schuurmans. Um, als ik het uh, goed uh, parafraseer, want daar moet ik altijd heel voorzichtig uh, mee zijn... Uh, was het uh, min of meer een klein beetje het verwijt... dat uh, mevrouw Schuurmans uh, te weinig feeling had met de Zandvoortse ondernemers. En ook de horeca ondernemers. Ja, nou goed, we ik, trekken ik, in, in die veiligheidsregio's heel goed met elkaar op. Uh -huh. uh, mevrouw Schuurmans heeft zich primair te houden... ook aan datgene wat er landelijk aan richtlijnen is... Uh -huh. Um, en uiteraard hebben we wel af en toe even wat discussies in en duw en trekwerk. Ja. Uh, omdat je, ja, je, je, je moet binnen algemene regels moet je je beleid bepalen. Ja. Dus ook haar speelruimte is beperkt, net als uh, dat mijn speelruimte ook uh, beperkt is. Dus, uh, we hadden bijvoorbeeld nu een discussie waarbij we echt het gevoel hadden dat we een hele goede pilot hadden gedraaid om uh, strandondernemers uh, wat meer ruimte te bieden om petjes neer te zetten. Ja, en dat wordt dan uh, echt letterlijk door de minister teruggedraaid. Ja. Daar waren wij niet zo gelukkig mee, uh, maar daar kan mevrouw uh, Schuurmans ook niet zo zijn aan het doen. Nee, oké. Okay. Dus, uh, dus eigenlijk is het uh, don't shoot the messenger en uh, meer is het eigenlijk niet? Nou ja, uh, <laughs> uh, laat ik zo zeggen, het kost natuurlijk wel, uh, uh, we moeten met negen gemeenten het ook in zo'n veiligheidsregio eens worden. Mm -hmm. Ja, en, en het belang van de ene gemeente of, of nou, ik het, maar zeggen, het probleem in de ene gemeente is soms anders dan in de andere gemeente. Ja. Um, dus ja, dat, dat vergt wel gesprekken en gelobby en, en, en, en getouwtrick. Uh, en ik moet zeggen, dat kost mij persoonlijk ook best veel tijd om daar uh, overeenstemming te bereiken. Ja. Uh, u zei net ook bijvoorbeeld, de speelruimte is zowel van Marianne Schuurmans beperkt als die van mij. Uh, is dat ook meteen het fascinerende uh, vak van een burgemeester? Nou ja, het is, uh, kijk wat ik zeg, er komt nu steeds meer onze kant op. En uh, er wordt nu steeds meer weer lokaal uh, uh, uh, uh, bij de gemeente neergelegd om te kunnen regelen... En daar ben ik op zich wel blij mee, want dat betekent dat we dat zelf uh, goed in het slotje hebben. Uh, aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat het heel irritant is op het moment dat er bijvoorbeeld geen duidelijke landelijke richtlijnen zijn, want dan moet je zelf het wiel steeds gaan zitten uitvinden. Mm -hmm. En dan krijg je de rare situatie dat bij de ene gemeente iets wel mag en in een andere gemeente iets niet. Nee. En dan terecht ondernemers hun vingers opsteken en zeggen van ja, maar wacht even, waarom mag het daar wel en mag het hier niet? Mm -hmm. Dus aan de ene kant vind ik het prima dat er echt stevige landelijke richtlijnen zijn. Tegelijkertijd geeft ook ons als gemeente de ruimte om het zelf lokaal goed in te vullen. Goed. Um, ik dank uh, wat betreft de, de officiële plichtpleging. Dan gaan de petten weer af. En dan zijn wij gewoon weer um, ja, muziekliefhebbers. En dan is het weer gewoon uh, je en jij, David. Want je bent uh, natuurlijk een uh, enorme muziekliefhebber. Um, en dat, uh, dat gaan we erin houden als ik uh, jou uh, mag interviewen. Uh, deze uh, is van Joy Division. Ik had net al iets uh, gedraaid. Waarom Joy Division? Ja, dat, je, je vroeg mij van, zoek even wat uit. Ja? Uh, uh, vorige week was het inderdaad veertig jaar geleden dat Ian Curtis uh, uh, op jammerlijke wijze zich van het leven beroofde. Mm -hmm. um, nou, dus ja, dat, dat, dat, ik, dan lees je daar wat over en dan kom je ook weer op het feit dat uh, de, bands, uh, de band die uit Joy Division is voortgekomen, New Order, huh? behoort al jaren tot een van mijn favoriete bands. En ik zeg altijd, er was nooit dance geweest als er geen New Order was geweest of geen vroege Simple Minds. Uh, want als je dat terug hoort dan, dan hoor je daar echt al de contouren van wat nu in de dancemuziek voorkomt, uh, mm. dus en ik ben van ouzer een enorme fan van New Order en ja, dat, Joy Division is daar natuurlijk als de, hè, daar zijn ze uit voortgekomen ja een uh, van ja, de ik was net te jong toen dit allemaal speelde, maar ik heb het wel heel erg meegekregen in mijn jeugd. Het heeft ja. de muziek die uh, voor mij wel heel erg bepalend. Is. Ja, zit het fascinerende in Joy Division ook misschien wel het donkere element in dat uh, verhaal. Want ook het tragische, he, je, je stipt het eigenlijk als het ware aan, is dan ook uh, de tragiek achter uh, Joy Division, wat betreft de frontman van de band. Ja, nou, dat uh. is zeker zo. Maar dat is uh, de muziek ook uit die tijd uh, ja. uh, uh, ademt dat heel erg. The New wave. Uh, uit mijn jeugd, en, en dan praat ik dat ik 11, 12, 13, 14 was, dat je je ja. voor muziek uh, echt begint te interesseren. Dat is over, overwegend geen vrolijke muziek geweest. En dat was natuurlijk ook de tijd van uh, Bandenbom, uh, de Koude Oorlog. Uh, ja, uh, in Engeland ging het op dat moment heel erg slecht, uh, waar heel veel van die muziek vandaan kwam. Ja. Um, en dat hoor je ook wel terug, ja, die tragiek en die, uh, die melancholie, daar hou ik al van. Ja, goed. Uh, dan maak ik ook een klein beetje reclame voor mijn eigen programma. Uh, ik zou uh, zeggen: als je donderdagavond nog eens een keer tussen 8 en 10 de gelegenheid hebt, zoek ons op, alternative FM. Wij doen daar veel aan. Maar dan wel van Nederlandse bodem. Dus dan weet je dat ook alvast. Heel goed. <laughs> uh, goed, we gaan, uh, we gaan Love uh, will tear Us apart uh, draaien. Specifiek uh, dit nummer. Uh, waarom? Ja, kijk, dit het is het, het, het meest bekende nummer van Joy Division. En uh, ik vind het een fantastisch nummer. Mm het -hmm. is later ook nog eens een keertje gecoverd door uh, uh, Paul Jong, een, uh, een, een blanke uh, Engelse soulzanger. Uh, dat is ook een hele mooie versie, maar dit is wel uh, de oerversie waar ik heel erg van hou. Goed, we gaan hem uh, draaien tot aan het nieuws van de half uur. Hier is uh, Joy Division en Love Will Tear Us Apart. Gewoon doodleuk dat het tot aan het nieuws van tien uur is. Maar ja, ja, dan heb je nog tijd over. En dan weet je dat je dus ook weer een vijf seconden song moet gaan uitzenden. Gelukkig heb ik dan altijd de omstandigheid dat ik daar ook altijd iemand voor heb. Max van Remmerden, die heeft het ook gedaan. Kijk. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9